NOS Nieuws van 8 uur. Wat om algemoed met het hebben gezet door het inreisverbod dat president Trump in wil voeren. De rechtbank in Seattle zegt dat het verbod voor mensen uit zes moslimlanden in strijd is met de grondwet... ...omdat het mensen discrimineert op basis van hun nationaliteit. Eerder oordeelde een rechter in Virginia in hoger beroep dat ook al. Toen kondigde het ministerie van Justitie al aan dat de Amerikaanse regering naar het Hoge Rechtshof stapt... ...om het inreisverbod erdoor te krijgen. Steeds meer kermisattracties zijn onveilig, constateert de Voedsel- en Warenautoriteit. Inspecteurs hebben vorig jaar bij 94 inspecties 136 technische gebreken geconstateerd. Meer dan in de jaren daarvoor. De NVWA benadrukt wel dat er meer gecontroleerd is bij kermisexploitanten waar vermoedelijk al wat mis was. Waardoor de cijfers niet representatief zijn voor alle kermissen in Nederland. Het OM onderzoekt de dood van een vrouw in een woongroep in Utrecht. Haar lichaam is gevonden in het huis waar de groep sinds 2006 woont. Mogelijk hebben de drie huisgenoten de vrouw niet de juiste zorg gegeven. Op een eigen website beschrijft de woongroep hoe ze sinds een paar jaar bezig zijn... om zo weinig mogelijk te eten en zoveel mogelijk te leven... van licht, warmte, muziek en liefde. Het is nog onduidelijk of deze manier van leven een rol heeft gespeeld... bij de dood van de vrouw. Haar huisgenoten kunnen worden vervolgd voor nalatigheid. Medische onderzoekers hebben voor het eerst genen gevonden die van invloed zijn op het slaapgedrag. Daarmee zou een belangrijke stap zijn gezet in de zoektocht naar de biologische oorzaken van slapeloosheid. Het bewijst volgens de onderzoekers dat slapeloosheid niet alleen maar tussen de oren zit. In het onderzoek is het DNA onderzocht van ruim 113.000 mensen uit verschillende landen. Het weer nog vanavond en vannacht opklaringen en droog. De temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen overdag periode met zon en droog. Landinwaarts ook stapelwolken. En het wordt morgen 18 tot 23 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM.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 Pasito en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito para que mi we se quede contigo we gaan Pasito gaan we gaan we gaan we gaan we gaan we gaan we FM op 106,9 is Zon, Zee, Zandvoort en blonde Zomer zomerhits. To van zon, zee, Zandvoort en Zandvries.